Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Katshuis onderhandelingen in cruciale fase. Onderwijsinstelling Amarant is gered. En bestand Syrië wordt redelijk nageleefd, zegt Kofi Annan. VVD, CDA en de PVV naderen een principeakkoord over miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat onderhandelingen in het Katshuis in een beslissende fase zitten. Bronnen houden er rekening mee dat de drie partijen morgen een principe overeenkomst sluiten. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat een definitief akkoord nog minimaal een week op zich zal laten wachten. Als de partijen een principeakkoord bereiken, worden de teksten eerst voorgelegd aan het Centraal Planbureau. Pas als het CPB de plan heeft doorgerekend, worden ze gepresenteerd, zoals de bedoeling. Premier Rutte heeft vanmiddag overlegd met SGP-leider Van der Staaij. Die kan een belangrijke rol spelen om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Tweede Kamer. Rutte en van der Staaij wilden er niets over zeggen. Volgens Rutte valt ook hun gesprek onder de radiostilte. Haagse bronnen benadrukken dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn... en dat de besprekingen ook nog steeds kunnen mislukken. Onderwijsgigant Amarantis is gered. De organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Op die manier blijven de opleidingen bestaan. Al zullen er wel locaties dichtgaan. Ook verdwijnen er 250 banen, met name bij ondersteunend personeel. Amarantis kwam in financiële nood door wanbestuur en problemen met vastgoed. In het reddingsplan staat dat het ministerie van Onderwijs 10 miljoen mee betaalt... en dat ook de onderwijskoepels MBO-raad en de VO-raad samen 6 miljoen euro bijdragen. De gemeenten Amsterdam en Almere nemen een deel van de huisvestingskosten voor een rekening. Hierdoor heeft de bank weer voldoende vertrouwen in Amarantis. In totaal was er een tekort van 92 miljoen. Klanten van Vodafone kunnen van 2 tot en met 5 mei... de hele dag gratis bellen en sms'en binnen Nederland. Dit geldt voor prepaid-klanten en de abonnees. Het gaat om telefoongesprekken en sms-berichten... naar zowel Vodafone-klanten als klanten op netwerken... van andere telecomaanbieders. Vodafone hoopt zo de pijn te verzachten van de problemen... die klanten onlangs hadden door de brand in Rotterdam. Daardoor was bellen en internetten via Vodafone... dagenlang zeer moeizaam of zelfs onmogelijk. De internationale gezant voor Syrië, Kofi Annan, noemt het bemoedigend... dat het staak met vuren in Syrië redelijk wordt nageleefd. Op enkele incidenten na was er vandaag geen geweld in Syrië. Volgens Annan werkt Syrië nog niet volledig mee aan zijn vredesplan... en is het staak het vuren broos. Hij roept de Veiligheidsraad op om Syrië onder druk te zetten... om alle zware wapens uit de steden weg te halen. Annan zei verder dat hij de VN-veiligheidsraad... snel een waarnemersmissie zal vragen. Bij de Belastingdienst gaan zoveel zaken niet goed dat de staatskas miljarden misloopt. Dat stelt vakbond Avacabo FNV op basis van meldingen van medewerkers van de fiscus. Die hebben het over misstanden die het gevolg zijn van jarenlange bezuinigingen. Met steeds minder werknemers moet meer werk worden gedaan. Veel controletaken kunnen daardoor niet meer goed worden uitgevoerd, stelt Avacabo FNV. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het kabinetsvoorstel om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Dat betekent dat woningcorporaties een huurverhoging tot 5% mogen opleggen aan huurders met een bruto inkomen van meer dan 43.000 euro. Het doel van de maatregel is om huurders met een hoger inkomen te stimuleren om hun sociale huurwoning te verlaten. Op die manier moeten er meer goedkope huizen vrijkomen voor mensen met lage inkomens. Het kabinet wil dat de extra huurverhoging ingaat per 1 juli. Oud-minister Bos vindt dat de commissie de Wit onvoldoende heeft onderbouwd... waar hij en de andere betrokkenen bij de aanpak van de financiële crisis... grote fouten hebben gemaakt. Bos zegt in een gesprek met de NOS dat hij erop voorbereid was... dat de commissie zou concluderen dat het allemaal beter had gekund. Bos is het er niet mee eens dat de Nederlandse autoriteiten... grote fouten hebben gemaakt bij de miljarden ingrepen. Een van de belangrijkste conclusies was van de commissie... dat Bos de Kamer laat en onvolledig heeft geïnformeerd. Volgens Bos is dat de Kamer vooral zelf te verwijten. De Kamer wilde niet vertrouwelijk geïnformeerd worden. Daardoor was het volgens Bos onmogelijk om toch informatie te delen. In Servië is een gestolen schilderij van Cézanne teruggevonden. In verband daarmee zijn in Belgrado drie mensen aangehouden. Het doek, de jongen met het Rode Vest... werd in 2008 gestolen uit een privécollectie in Zürich. Dat gebeurde bij een gewapende roofoverval... waarbij ook drie meesterwerken van Van Gogh, Monet en Degas... werden buitgemaakt. De Van Gogh en de Monet werden kort na de diefstal al teruggevonden. Alleen het schilderij van de Ga is nu nog zoek. Het weerland inwaarts enkele buien met kans op onweer en hagel. Vanavond verdwijnen de buien, het klaart overal breed op. Vannacht koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Hier en daar ontstaat mist. Morgen stapelwolken en zon, smiddags kans op een bui... door 10 graden op de wadden en 13 in het Zuidoosten. Awb Verkeersinformatie. Met 70 files is het een hele drukke avondspits. Vooral in het middenland zijn de files wat langer. En dat komt dan weer door de buien die her en der vallen. Een paar lange files op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Bussum en Eembrug en 9 kilometer. Op de A12 Utrecht Arnhem, tussen ook het Oude Rijn en Bunnik, 9 kilometer... In de Noordtunnel zijn twee rijstroken dicht. Die tunnel maakt deel uit van de A15, Gorkum-Rotterdam. Er staat gelijk een file, 3 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen de knoppen Terbrechtseplein en Ridderkerk 2 kilometer. De A67 valt ook op, Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en knoppen de Hocht 4 kilometer. Op de andere rijbaan, naar Turnhout, staat zelfs 6 kilometer door de kijkers bij Eersel. De spoorwegen hebben te kampen met nogal wat problemen vanmiddag. Onder meer tussen Hogeveen en Bijlen, tussen Den Bosch en Best... en tussen Ede en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. De vertraging kan oplopen tot een uur of meer. Hallo mensen, dit is-ie weer. Kees met de minder fileberichten... in de Leidse Rijntunnel bij Utrecht. Wij zijn hard aan het werk met de tunnel op de A2... Op de A2 dus. Dit weekend zijn we bezig met het aansluiten van de weg op de tunnel... tussen Ouderijn en Maarsen. Dus houdt u rekening met de grote kans op verkeershinder richting Amsterdam. Dat is goed om te weten als u dat weekend van uw vrouw naar voetbal mag. Doe oh. eens heen. En uh, voorkom tunnelvisie, mensen. En kijk altijd even op vananabeter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Goedenavond. Het is zeven minuten over zes. Vier dagen gratis bellen binnen Nederland. Dat is de compensatie dus die Vodafone de klanten biedt. Of daar nog mitsen en maren aan zitten, dat hoort u zo van de Telefoonmaatschappij. Dag meneer Rutte. U gaat op de fiets richting Katshuis. Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. Wordt dit uh, de laatste dag, denkt u? Ik kan, uh, zoals u weet, toen we over het... Cruciaal. is een radio stilte. Mag ik even langsje? Maar u staat heel erg in de weg. Wat deed u er gebeurt bij een ongeluk, een fotograaf die valt. Er gebeurt van alles. Meneer Rutte die probeert op de fiets het binnenhof te verlaten. Maar er zijn allerlei mensen die wat willen vragen. Waarvan ik er eentje ben. Fotografen die foto's willen maken. Maar Rutte komt er niet door. Wat deed u nou vanmiddag met Van der Staaij in Joto? Maar had dat met het katshuis te maken dan? Nou, ze deden dat ook een cameraman ook een hele zware camera moet torsen. Dus het is... zelfs niet Dus ook daar geeft u geen antwoord op. Tot zometeen. Tot dat was vanmiddag dus, toen premier Rutte naar het Katshuis eh, vertrok. Wat was nieuws? Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV naderen dat principeakkoord over extra miljarden bezuinigingen. Althans, dat melden bronnen rond de onderhandelaars. In Den Haag, Joost Vullings, jij meldde dat vanmiddag bij ons. Maar nu krijgen we dat bericht van de Rijksvoordigingsdienst namens de onderhandelaars dat een eventueel akkoord nog minimaal een week op zich laat wachten. Wat betekent dat nou? Nou, ze zijn een beetje geschrokken van de berichtgeving. Men wil duidelijk uh, de verwachtingen temperen, maar het verandert niets aan de zaak. Men is gewoon heel dichtbij een principeakkoord en dan denkt men aan morgen. Alleen is een principeakkoord nog geen definitief akkoord. Dat wisten we al, maar kennelijk moest dat nog eens onderstreept worden. Oh, dus Dat is, deze, wat, dat is ja. wat de RVD dan zegt, dat akkoord minimale week, dat is een eindakkoord. Dat is een eindakkoord, daar zit het verschil in. Ja. En, en die week die wordt dan gebruikt om, stel dat ze dat akkoord morgen bereiken... om dat door het Centraal Planbureau uh, door te laten rekenen? Ja, en daar zijn ze wel een beetje zenuwachtig over. Want het kost de onderhandelaars naar, wij horen, al moeite... om de benodigde miljarden bij elkaar te krijgen. Onderling zijn ze heel erg ver. Maar de angst bestaat dat als het principeakkoord opgestuurd wordt naar het CPB. De rekenmeesters zeggen het is niet voldoende. Dat heeft te maken met die zogenaamde uitverdieneffecten. Komt er op neer bezuinigingen remmen de economische groei krijg je weer minder belastinginkomsten... en dat gat moet ook weer dichtgefietst worden. En ze zijn dus bang dat het CPB uiteindelijk zegt... het is gewoon niet voldoende, er moet extra geld nog bezuinigd worden. Het kan ook zijn dat bepaalde groepen... onevenredig hard in de portemonnee getroffen worden. Dat wil men ook voorkomen. Ja, en als uiteindelijk dus de envelop weer terugkeert van de rekenmeesters... dan kan dus het punt aanbreken dat men gewoon weer aan tafel moet gaan zitten... omdat er bijvoorbeeld nog een miljard ontbreekt. Nou ja, en dan moeten ze dus weer onderhandelen. Wellicht moet het dan weer naar het CPB... Ja, En dat stelt een definitief akkoord natuurlijk nog eventjes uit. En betekent dat dan dat wij tot die tijd... tot de stempel van het CPB van goedkeuring erop staat, dat wij dan helemaal niks horen? Nou ja, er, er zijn natuurlijk altijd uh, kansen op lekken. Uh, we begrijpen wel dat er her en der wellicht morgen... wat, wat fractiespecialisten worden bijgepraat. Dus langzamerhand worden uh, iets meer mensen op de hoogte... van wat er in het akkoord staat. Maar ik denk dat de ambitie nog steeds is om het, om het dicht te houden. Want uh, lekken, ook in deze fase kunnen de onderhandelingen schaden. Want ja, uiteindelijk moet je gewoon uh, nog een keer aan tafel. Joost Vullings, dan horen we jou later weer. Vier dagen gratis bellen en sms'en. Dat is de compensatie waarmee Vodafone vanmiddag klanten tegemoet kwam. Klanten die vorige week veel last ondervonden... van de gevolgen van een brand in Rotterdam... waardoor het Vodafone-netwerk dagenlang niet werkte... of slechts moeizaam belverkeer mogelijk maakte. Joost Ghanema, woordvoerder van Vodafone. Goedenavond. Goedenavond. Vier dagen onbeperkt bellen. Wat zijn de kleine lettertjes bij het woord onbeperkt? Nou, de, de, het gaat over bellen, sms'en naar Nederlandse nummers. Dus gewoon binnen Nederland. Uh, daarbij zit niet het uh, bellen naar bijvoorbeeld betaalde nummers uh, of, of het premium sms-verkeer. Dus het regulier bellen, regulier sms'en. En dat is dus het gebaar waar uw baas, meneer Shooter vorige week over sprak. Het gebaar naar de klanten. Dat klopt. Ja. Is dit, uh, is dit de definitieve compensatie? Nou, we hebben gezegd we willen een, een, een gebaar maken wat voor een groot mogelijke groep klanten uh, uh, iets is. En uh, de meeste van onze klanten bellen en sms'en veel. En we denken dat hier uh, de meeste mensen ook iets aan hebben daardoor. Ja, maar duur de eerste stap naar klanten die mogelijk veel meer gedupeerd zijn dan alleen maar een paar dagen niet uh, hebben kunnen bellen en sms'en en internet hebben kunnen gebruiken. Zijn er al claims binnengekomen? Nou, daar ben ik me niet van bewust. Uh, maar om daarop te reageren, het is heel lastig om een individuele... ...benadering te bedenken voor klanten. Maar uh, nou, je kan ja, alleen daar... bedenken, een bedrijf, een ZZP'er... ...die een aantal opdrachten is misgelopen... ...omdat jullie niet tijdig het, uh, de storing hebben kunnen opheffen. Nou, de, de, dit is het gebaar wat wij uh, voor alle klanten hebben uh, Maar kan bedacht. zo iemand een claim indienen? Nou, klanten die, die zeggen van wij hebben uh, andere schade... ...en daar willen we graag met jullie over praten... ...dat kan uiteraard dat via kan de uiteraard. reguliere weg. Ja, en die zijn nog niet binnengekomen? Daar ben ik me in ieder geval niet van bewust. Ja, en die krijgen dan ook meer dan het gebaar wat jullie nu maken? Nou, wij zullen daar gewoon naar kijken zoals we naar alle klachten kijken. En, uh, uh, maar absoluut, dat kan ingediend worden. Zijn alle problemen inmiddels achter de rug? Nou, het netwerk is zo goed als hersteld. Uh, dat wil niet zeggen dat alle problemen volledig verholpen zijn. Er zijn wat nog zijn wel de problemen wat... nog? Nou, er zijn hier en daar nog wel wat mensen die uh, de dienst nog niet uh, ervaren zoals die was voor de storing. En uh, ja, wij zijn dus nog wat bezig wat met Wat ontbreekt het af... nog? Nou, je mensen die... Mij. Nou, er zijn verschillende, verschillende soorten klachten. En we hebben ook gezegd, uh, uh, we moeten nog wat in- en afstellingen doen aan ons netwerk. Uh, dus de ervaring, zoals die was, voor de storing, uh, uh, daar werken we heel hard aan om die zo snel mogelijk terug te brengen. Want dan heb je uh, het over uh, bereikbaarheidsklachten, dat er geen bereik is op bepaalde punten? Nou, bijvoorbeeld. Hè, er zijn verschillende typen klachten. En, uh, nee, geeft u dus uh, even heel goed aan wat er nog niet kan. 3G-internet bijvoorbeeld. Is dat er inmiddels? Nou, dat is er. Maar dat is uh, niet op elke plek even goed als dat het was. En uh, voicemail, werkt die op alle plekken? Uh, in principe werkt die voor alle klanten weer. In principe? Uh, nou ja, het kan zijn, we hebben 5,3 klant, miljoen klanten. En het kan zijn dat er en wel eens eentje tussen zit die niet nog werkt. Dat ja, garandeert u dus dat, niet? Dat is nog niet verholpen? Nou, we hebben in principe de, de, de, de, de problemen met het voicemail wel verholpen. We hebben ook gezegd, als klanten nog steeds problemen ervaren, dan horen we dat heel graag. Dan kunnen we kijken wat is daar aan de hand, zodat we ook dat kunnen oplossen. En dan heb ik nog een vraag over de sms-berichten. Want veel sms-berichten zijn vorige week niet aangekomen, maar die komen ook niet met uh, vertraging aan, is, is mijn ervaring. Nou, het kan zijn dat uh, sms-berichten in de file terecht zijn gekomen, dat ze later zijn aangekomen. Het kan ook zijn dat sms-berichten bijvoorbeeld uh, niet verzonden zijn, waardoor ze uiteindelijk ook niet aankomen. Dus dat, dat, dat kan als gevolg van de storing helaas zijn. En staat er nog een file? Uh, voor zover ik me bewust ben op dit moment niet. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat mensen één of twee keer moeten proberen te bellen voordat ze een gesprek kunnen opzetten. Dat, dat gebeurt helaas nog wel. Hopelijk spreken we snel dat u kunt vertellen dat alles is opgelost. Joost Galema, woordvoerder van Vodafone. Goedavond. Goedenavond. Zo, de politie in het Noord-Hollandse Dijk Want die bestraft de hardrijders vandaag op ludieke wijze. René Passet bij de AWB. Duiken we inmiddels alweer redelijk beneden de 300 kilometer? We glijden naar beneden, maar het is nog geen duiken. 210 kilometer nog. Nog steeds een drukke avondspits met 53 files op dit moment. Dat uh, heeft te maken met die buien die vooral in het binnenland af en toe fors zijn. En daardoor zijn de dagelijkse files uh, rond Utrecht bijvoorbeeld een stuk langer. Op de A12 naar Arnhem staat dus ook het Oude Rijn en Bunnik nu 12 kilometer. Er staat een uh, kapotte auto in de Noordtunnel bij Rotterdam. Dus daar loopt het nu ook vast op de A15 vanuit Gorkum. 4 kilometer, twee rijstokken zijn dicht richting Rotterdam. En bij Eindhoven behoorlijk wat drukte op de A67. Na een ongeluk uh, bij knooppunt De Hocht. Dat gebeurde vanuit België, maar de langste file staat vanuit Eindhoven. Naar België. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Een klopjacht van de politie op overvallers van een geldtransportbedrijf in Nieuwegein heeft nog niks opgeleverd. Rond half vijf vanochtend werd de deur van dit bedrijf opgeblazen. en de daders gingen naar binnen. Kort daarna zijn ze er met twee supersnelle Audi's vandoor gegaan. Bij een soortgelijke roof vorig jaar in Amsterdam gebruikten de overvallers ook al een Audi. En verslaggever Martijn van der Zanden vroeg zich af met een autokenner of dat nou toeval is en wat de ideale vluchtauto volgens hem is. Ik zou me kunnen voorstellen dat je als overvaller op zoek gaat naar een auto die wel heel snel is. Carlo Brandsen van Caros Magazine. Maar die dat niet al te veel toont. En daar is Audi, moet ik zeggen, meester in. Beter dan Mercedes en BMW. Om uh, op het oog normale auto's toch met 2,5, 300, misschien wel 400 pk uit te rusten. En dan kun je dus heel snel weg zijn zonder dat je opvalt. Want ja, als je hetzelfde doet in een goudkleurige Range Rover... Dan, uh, dan ben je sneller te pakken dan in een donkere Audi. Nou kwam je zelf inderdaad ook aanrijden in een rode Volvo. Ook een hele snelle, maar geen geschikte auto. Nee, die is wat makkelijker te volgen. Dat merk je ook überhaupt ook, hè, op de snelweg. Dat zijn de auto's die je in de gaten houdt, want die vallen op. Die, die, die, die komen boven de massa uit. Ja, dat moet je als overvallen natuurlijk net niet hebben. Nou, Audi zit een beetje, die zit wat dat betreft altijd een beetje in een strijd met natuurlijk de aardsvijanden, BMW en Mercedes. Nou, die zijn wat meer uh, outspoken, om het zo maar te zeggen. Terwijl Audi die heeft zich meer gespecialiseerd in. Ja, zeg maar de auto's voor de consultants. Voor de mensen die moeten kunnen voorrijden bij klanten. Wel voor zichzelf weten dat ze een hele snelle en hele dure auto hebben. Maar ja, waarvan het niet zo opvalt. Die auto's waar we het over hebben, ja, dan hebben we het wel over 100.000 euro plus hè, wat ze kosten. Nou, ja, dat is misschien ook wel een beetje het verschil. Een Audi uh, A6, ik noem maar wat, die heb je er eentje voor, voor, voor, voor 50.000 euro. Maar precies hetzelfde model wat nauwelijks anders oogt, kan ook 130.000 euro kosten. Dus dat, dat is wel een zekere lekkere positie, zeker voor mensen die... Ja, niet te veel willen showen. Zou je kunnen zeggen dat de Audi's de nieuwe getaway-cars zijn? Nou ja, daar, daar lijkt het wel op. Hè? Het is, het is, door de historie heen heb je een aantal getaway-cars gehad. Hè? Je had vroeger de traction avant. Daar kon je als uh, een beetje in de El Capone-tijd, zou ik maar zeggen... maar dan in Europa, kon je ja, die had treeplanken, dus dat was makkelijk. Want dan kon je daarop gaan staan als boef en kon je om je heen schieten. Ja, Audi's, nogmaals, door hun opvallende onopvallendheid... en toch de, de hoop, hoop power wat ze hebben... Zou je het zo kunnen noemen, ja. Het is in ieder geval populair bij een zekere bevolkingsgroep. Denk je dat ze bij Audi een beetje blij mee zijn? Dat ze ook zo door de politie genoemd worden, zo nadrukkelijk? Ja, ik denk dat Audi nu wel een beetje moet gniffelen. Hè? Want dit is natuurlijk toch een beetje als je geld steelt. Hè? Zeker van de rijken, dan is dat nog een beetje Robin Hood-achtig. Het wordt natuurlijk heel anders op het moment dat je te maken krijgt... met iets waarbij gewonden vallen of doden vallen. Maar dit is dit niet, deze... Deze mensen hebben gewoon een zak geld in de kofferbak liggen. En dat vinden we misschien heel stiekem als Nederlanders ook wel een beetje mooi. Martijn van der Zanden met een autokenner over de vluchtauto's, de snelle auto's. Onderwijsorganisatie Amarantis gaat hervormen. Er verdwijnen 250 banen. En de organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Het geld voor deze veranderingen komt uit verschillende hoeken. Zo betaalde betaald de gemeente Amsterdam en Almere een deel. Maar ook de mbo en de voortgezet onderwijssector steken geld in Amarantis. Bestuurder bij de VO-raad, Hein van Assendonk goedenavond. goedenavond. Um, jullie sector steekt 5 miljoen euro in Amarantis. Waar komt dat geld vandaan? Dat geld komt uit het budget die voor de sector voortgezet onderwijs beschikbaar zijn in de middelen die de overheid voor die sectoren op het begrotingslijstje heeft staan. En waar gaat dat dan specifiek naartoe? Wij hebben gekozen om mee te werken aan deze oplossing omdat wij van mening waren dat het risico voor het vervallen van onderwijsmogelijkheden voor een groot aantal leerlingen zo groot was dat we ons als sector niet konden permitteren. En er was natuurlijk erg veel tijdsdruk in dit dossier... want er dreigden op korte termijn allerhande problemen. En om die reden hebben wij in het belang van leerlingen gezegd... we gaan meewerken aan deze oplossing en uh, onze nek uitsteken... om te zorgen dat de leerlingen en de leraren van de betrokken scholen... daar niets aan te kort komen. Want dat was het grootste risico dat de situatie bedreigde. Want de schuld was groot bij is 92 miljoen euro. De banken stonden klaar om dat geld op te waar, eh, op eisen... waarmee de onderwijskoepel zou kunnen vallen. Was die dreiging inderdaad zo acuut... dat jullie inderdaad 5 miljoen vanuit jullie sector moesten helpen... om de banken gerust te stellen? Wij hebben daar uh, de afgelopen dagen intensief overleg over gepleegd. En de conclusie was dat er geen andere uitweg was... dan wanneer wij deze uh, beweging zouden maken. Hebt u zich niet achter de oren gekrapt dat het eigenlijk nog een beetje opmerkelijk is... dat een onderwijskoepel kan omvallen? Daar hebben wij ons natuurlijk al eerder uh, over verbaasd. En dat vinden we uiteraard ook een hele uh, onaangename en ongewenste situatie. Als u zich Maarom eerder u verbaasd hebt? Dat het belang van de leerlingen nu het grootste uh, risico uh, in zich had. En als u zegt, we hebben ons al daar eerder over verbaasd... had er dan niet eerder ingegrepen kunnen worden? Maar daar gaat de VO-raad natuurlijk niet over. Nee, maar u kunt wel waarschuwen. Wij Wat? hebben niet uh, de informatie die ons in staat stelt om dergelijke waarschuwingen te geven. Oké, okay, goed. 5 miljoen euro. Uh, de MBO raad uh, steekt ook een bedrag in. De gemeentes, er komt nog een, uh, ander geld. Om in ieder geval de banken gerust te stellen en te denken dat geld dat komt wel een keer. U hebt wel voorwaarden gesteld, hè? Wat zijn die? Die voorwaarden zijn dat het onderwijs in de voortgezet onderwijssector in Almere waar de druk op dit ogenblik het grootste was voor de leerlingen gegarandeerd wordt... en dat uh, de scholen die daar op dit ogenblik onder de vlag van amaranthus varen... in een wat rustiger vaarwater uh, aan hun toekomst kunnen werken. Het onderwijs is gered voorlopig in ieder geval. Hij van Assendonk, bestuurder bij de voortgezet onderwijsraad. Dank u wel. Tot de dienst. En er is nog meer nieuws over het onderwijs. Steeds meer docenten namelijk hebben psychische klachten. Uit onderzoek van de Arbo-Unie blijkt dat bijna de helft van het langdurige ziekteverzuim in het onderwijs veroorzaakt wordt door burn out Trudy van Rijswijk vroeg Jan van de Hoge van de Arbo-Unie om nadere uitleg. Het is in ieder geval een alarmerende ontwikkeling. En daar wilden we in ieder geval kenbaar maken dat die ontwikkeling gaande is. Ja. En dus, wat is er van handen dan ten opzichte van vroeger? Nou, er zijn een aantal dingen veranderd. Uh, er zijn wel degelijk een aantal uh, onderwijsinstellingen hebben te maken met de financiële krapte. De druk vanuit de overheid, vanuit de maatschappij, neemt alleen maar toe. En je hebt hier te maken met gemotiveerde, betrokken mensen. Die hebben juist moeite om zichzelf dan een, een grens te geven... en zijn geneigd om door te gaan. En ze kunnen zichzelf dus letterlijk de... voorbij lopen. En is er licht in deze tunnel? De oplossing ligt altijd in de preventie... Uh, mensen weer terughalen als ze eenmaal overspannen zijn geworden kost een enorme moeite je zult eerder met elkaar in gesprek moeten gaan en ook moeten kijken van de ambities die jij persoonlijk hebt zijn die wel haalbaar in deze context beetje gedoe want de les is afgelopen als jullie nou horen want jullie willen allemaal leraar worden ja, zeker. Uh, ja, dat uh, bij het ziekteverzuim 44% veroorzaakt wordt door psychische klachten dan lopen jullie niet gillend weg nee zeker niet uh, het is een prachtig vak om te doen. Het is heel erg leuk om enerzijds het hart dat je hebt voor, voor mensen, voor je medemensen, voor leerlingen... te combineren met de, de passie die je hebt voor je vak. En om die twee dingen samen te brengen in het onderwijs. Dat is uh, prachtig om te doen. Maar het is alsmaar slecht nieuws wat je hier hoort. Ja, het is wel slecht nieuws. Maar uh, als je echt passie hebt voor het vak wat wij allemaal hebben... en passie om met die leerlingen om te gaan... dan kun je dat nieuws ook wel een beetje relativeren. Kun je dat tegenwapenen, denk je? In jou zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen brillenwiet. Want ja, je hebt een bril. Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, dan denk ik van oké, okay, ik heb een bril, dat klopt. En dat inderdaad niet al te serieus nemen en zeker niet te persoonlijk nemen. Dus dat relativeren is denk ik heel belangrijk. En wat ik veel doe is praten met mensen om me heen die ervaring hebben in het onderwijs. Je loopt stage, je ziet heel veel lessen. Dat het in het begin heel erg eh, zwaar zal worden, daar eh, ben ik me wel van bewust. Ja. Voor jou ligt het anders, heb ik begrepen. Uh, nou ja, ik, ik uh, ben een van de weinigen hier op de opleiding... maar ik heb dit jaar met stage al als uh, redelijk zwaar ervaren. Ja. En dat betekent dat ik volgend jaar een ander soort baan ga zoeken. Want wat gebeurde er tijdens die stage? Nou, het is niet per se tijdens die stage... maar wat ik merk is dat ik relatief veel tijd stop in de voorbereiding van een les... en in het nakijken van een toets en in het uh, ontwerpen van een toets of een opdracht... En um, dat heel veel van die dingen um, binnen het onderwijs al als normaal wordt ervaren. Het onderwijs bestaat eigenlijk uit alleen maar bevlogen um, docenten... die allemaal uh, eigenlijk overwerken uh, zonder dat ze daarvoor betaald worden. En dat betekent dus dat dat uh, allemaal verborgen uren zijn die je maakt... die als normaal worden ervaren. En dat dus wat dat betreft de waardering... Um, pas, pas dat je de waardering voor de energie die je levert pas krijgt... als je echt iets heel goed doet... En niet meer voor als je, als je gewoon je best doet. En dat kan ik dit jaar nog wel, dat kan ik misschien volgend jaar nog wel. Maar ik zag mezelf dat niet de komende dertig jaar doen. Ik zag mezelf dan opbranden, dus ik kies ervoor om op tijd te stoppen. Een tijdige conclusie. Trude van Rijswijk. Verkeersovertreders in de gemeente Langendijk kregen vandaag een mooie prent. Geen geldboete, maar een kindertekening. Politiewoordvoerder Menno Hartenberg. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, wat, uh, wat is dat voor actie? Ja, dat is heel bijzonder. Maar er is uh, momenteel een, een Postbus 51-actie aan de gang. En dat gaat over uh, verkeer, uh, verkeergevaar in, uh, in woonomgevingen. Het uh, is dus echt uh, uh, gevaar van automobilisten bij scholen. Nou, de, de collega's in de heer Ugewaard wilden daar graag bij aansluiten. En die hebben gedacht van, op wat voor manier kunnen we dat doen? Nou, ze hebben contact gezocht met, uh, met lagere scholen in, uh, in hun omgeving. En ze hebben eigenlijk gemeenschappelijk een, een idee uh, bedacht... Om snelheidscontroles, verkeerscontroles te gaan houden bij lagere scholen. En uh, de, de overtreders dan te waarschuwen. in feite voor die verkeersovertreding. Maar ze dan meteen wel een, een tekening van een van de kinderen mee te geven. En waarom niet omdat, een boete plus een tekening? Nou, omdat we toch eigenlijk een, een hele positieve insteek uh, willen doen. En, en het ons vooral gaat maar om. Maar is de politie daarvoor? Nou ja, ook. Uh, het is een bijdrage die wij daaraan aan kunnen leveren. En uh, zoals ik zeg, het is eigenlijk een, een soort met uitbreiding van die, van die landelijke actie. Waarbij we scheiden van het gaat echt om de bewustwording nu uh, van die automobilisten. Dat het vaak in hun eigen omgeving, dat ze verkeersgevaarlijk uh, bezig zijn uh, bij, uh, bij scholen. En we proberen nu een bewustwording te krijgen. En ja, kijk, als het probleem blijft, dan gaan we natuurlijk schrijven. Maar deze twee dagen, vandaag en morgen, dan uh, doen we het op deze manier. En dan laten we juist door die tekeningen uh, te geven van kinderen, laten we heel direct die koppeling zien van het gevaar uh, wat zij veroorzaken in een woonomgeving met die kinderen. En er zijn 30 tekeningen uitgedeeld. Hadden die tekeningen ook iets met de verkeersveiligheid te maken of mochten ze ook gewoon een koel of een paar tekenen? Ze mochten ook een koel of een paar tekenen, maar uh, ja, ze begrijpen dat het natuurlijk in het kader van deze actie veel uh, verkeerstekeningen zijn... En ook uh, veel tekeningen waarop uh, ongelukken staan uh, staan afgedeeld met gronden oh. en met zwaarlichten erbij. Hm. Dus dat, dat zit er echt wel, uh, echt wel voldoende tussen. En hoe reageerden die dertig automobilisten? Ik denk opgelucht, nou, of niet? Nou, aan nee, de ene kant natuurlijk opgelucht omdat ze geen bekeuring kregen. Dat uh, dat spreekt voor zich. Maar aan de andere kant uh, ging het ons er ook juist om, om in gesprek te komen met, uh, met die automobilisten en uitleg te geven waar we daar stonden. Nou ja, en dan zie je toch dat mensen zich in één keer bewust worden van wat ze eigenlijk in hun directe woonomgeving, want het, het zijn eigenlijk allemaal buurtbewoners uh, die de overtredingen plegen. En dat ze zich bewust worden van, van hun verkeersgedrag. En, en dat ze toch ja, meer rekening moeten houden met, uh, met de kleine, de kleine mensen. En uh, met de kinderen in, in, in dat soort omgevingen. Menno Hartenberg van de Politie, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedenavond. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1 journaal van Donderdag Lucelle. En ik wens u een heel prettige donderdagavond. Joost Hermans zit klaar, als het goed is, van WNL. Met avondspits. Joost, goedenavond. Ja, en goedenavond. Uh, Giel Beelen, uh, weten jullie vast... heeft een leuke rubriek op 3FM, s ochtends, waarin hij politici ja. een fantasieverhaal voorlegt. En dat heeft hij nog niet bij jullie uitgeprobeerd, uh, volgens mij. Maar wel bij diverse Kamerleden. Jan Kees de Jager is inmiddels ook... Uh, door de... door, de, de, de, de, de, ja, door zijn... Uh, in zijn valkuil gelokt. En ook Hero Bringman die trapte er niet in. Het is een uh, spelletje, dat heet... Uh, gaat hij mee of zegt hij nee... En de vraag is, vindt u dat een leuk spelletje? Vindt u dat een goed spelletje? Mag je politici ontmaskeren op die manier? Mag je politici in de val laten lokken? Uh, ik vind van wel. Ik vind dat van wel. Ik vind het juist heel goed voor de politiek. Als we op die manier het kaf van het koren weten te scheiden. Uh, maar ik ben benieuwd of u het met mij eens bent of juist niet. Vindt u het een schande voor de politiek of, uh, of voor de media? U moet mij laten weten. De lijnen gaan open bij avondspits. 0800 1121 kunt ook twitteren, hashtag Eerdmans gebruiken. We hebben Peter Erdevries. Vries, ook niet advies van een strikvraagje of wat in de show zometeen. En Martijn van der Kooi, wij horen hun commentaar, maar ook graag dat van u. 0800 1121. Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. Heel graag over drie minuutjes bij Avondspits na het NOS Journaal. Voor het Jeugdsportpons. Doe de360.nl Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edwebbe en Marco Geuken, de huischoreografen van Scapino Ballet Rotterdam. Met het sublime Kathleen, de danshit van Rotterdam, en Beautiful Freak van de grootste dansvernieuwer van dit moment. Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scapino Ballet.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 Radio 1, het NOS-journaal. VVD, CDA en PVV naderen een principeakkoord over miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het katshuis in een beslissende fase zitten. Bronnen houden er rekening mee dat de drie partijen morgen een principeovereenkomst sluiten. De rechtsvoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat een definitief akkoord nog minimaal een week op zich las te laten wachten.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 Klanten van Vodafone kunnen van 2 tot met 5 mei de hele dag gratis bellen en sms'en binnen Nederland. Vodafone hoopt zo de pijn te verzachten van de problemen die klanten onlangs hadden door een brand in Rotterdam. Daardoor was bellen en internetten via Vodafone dagelang zeer moeizaam of zelfs onmogelijk. De onderwijskolos Amarantis is gered. De organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. Op die manier blijven de opleidingen bestaan. Al zullen er wel locaties dichtgaan en verdwijnen 250 banen. Amarantis kwam in financiële nood, door wanbestuur en vastgoedproblemen. en dreigde failliet te gaan. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Groef. Ja, vandaag hadden we veel buien, pittige buien, met onweer en hagel daarbij. Inmiddels zijn de buien aan het uitdoven, ze worden minder actief. Het wordt op de meeste plaatsen droog vannacht en het klaart dan ook op. De temperatuur gaat flink onderuit, tot ongeveer plus 1 graad. Maar vlak aan de grond kan het wel vriezen. En er kan ook een enkele mistbank ontstaan. Morgen verdwijnt die mist en dan hebben we de zon. We kunnen opnieuw stapelwolken ontstaan. Er valt ook wel weer een enkele bui in de loop van de middag. Maar ze zijn niet zoveel in aantal als vandaag en ze zijn ook niet meer zo krachtig. Temperatuur tussen 11 en 13 graden, weinig wind, eigenlijk best aangenaam April weer. Zaterdag nog zo'n dag, dan is het op de meeste plaatsen droog. Zondag steekt de noordenwind de kop op. En dan komt de koudere lucht onze kant op. Zeker voor het gevoel, die wind maakt het echt gemeen koud soms. Zondag is het nog wel droog, daarna wordt het weer licht wisselvallig. AMB ah, Verkeersinformatie. Nou, die pittige buien waar Mark het over had, die hebben ook invloed gehad op de spits. Het was een hele drukke spits. We zijn nu wel aan het afbouwen, maar nog steeds 160 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land staan een paar lange files. En ook de dagelijkse files rond Utrecht waren vandaag wat langer. Een paar dingen vallen op. Op de A17 Roosendaal naar Dordrecht staat tussen Zevenbergen en het Klaverpolder. 7 kilometer. De A67 Turnhout naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. Er staat 4 kilometer file achter. En van Eindhoven naar Turnhout, staat tussen Kappert, leender Heide en Eersel zelfs 6 kilometer. Ook het spoor heeft te kampen met uh, problemen. Dat heeft vooral te maken met blikseminslag en daardoor storingen. Tussen Hogeveen en Beilen rijden middels weer treinen, maar dat is nog niet het geval tussen Den Bosch en Best en tussen Ede, Wageningen en Driebergen-Zeist. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1 WNL Avondspits, Joost Eerdmans. Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. Een goedenavond, dit is Opinieradio van WNL. Welkom bij Avondspits met Mijn Mening van de Dag. Bel WNL. 0800-1121. 3FM-dj Giel Belen ontmaskert momenteel de een na de andere... bluffende en liegende politicus op het Binnenhof... met zijn ochtendspelletje. Gaat hij mee of zegt hij nee? Meegaan heet intussen een leerdammertje. En stink je erin, dan is je politieke leven besmeurd. Peter R. de Vries heeft dit trucje van Giel in het verleden... ook vaak her en der gebruikt. En Rutger Kastikum is er eveneens niet vies van. Is dit nu een nieuw onderdeel van het politieke vak... of draven de media door? Ik zou zeggen, het is een zegen voor de politiek. Want welke politicus zichzelf belangrijker vindt dan het ambt... zich niet kan beheersen gaat stuntelen, draaien, fantaseren en liegen... die moet onmiddellijk opstaan uit zijn of haar blauwe stoel. Politici zijn ijdele mensen die heel erg graag met hun snuit in de media verschijnen. En dat is goed en dat hoort bij het vak. Maar je leeft als politicus ook in een glazen huis. Alles wat je doet ligt dus onder het vergrootglas. Misstappen worden genadeloos geregistreerd en gepubliceerd. Daar kunnen bossen vol ministers, kamerleden, burgemeesters en wethouders over meepraten. Ik vind het prima dat het kaf van het koren wordt gescheiden. 0800 1121. Een goedenavond, welkom bij Avondspits. U kunt meedoen. 0800 1121 of hashtag WNL gebruiken, hashtag Eertmans. Vindt u dat het moet kunnen dat op die manier de media politici feitelijk ontmaskeren? Dat ze onwetend zijn of dat ze meer bedoelingen, bijbedoelingen hebben... en dan zou je daar John Leerdam onder kunnen scharen. Um, laten we eens even luisteren. Even een quote van uh, 3FM, de show van Giel Belen. Gaat hij mee of zegt hij nee? Van 11 april... Met Ineke Gent. Nou, ik denk wel uh, dat in deze campagne wel enige sluwheid en uh, enige strategie en tactiek uh, die filijn is uh, en werkt uh, nodig is. En dan zitten we met niks en goed. Ja, dan zitten we met niks en op de achtergrond uh, wellicht uh, goed. Ja, leuk, leuk meegedaan, want Ineke van Gent denkt ook... Euh, nou, ik doe, doe gewoon een beetje mee. Dat werkt dus tegen haar, want Richard Nixon was, uh, en is er niet meer in leven. Um, dat was een voorbeeld. Inmiddels ook Hero Brinkman, die heeft het goede antwoord gegeven. Die ging niet mee uh, met, uh, met de vraag over de Nederlandse aanwezigheid in Azerbeidzjan zou Hero hier intrappen. Nee, die trapte niet. in Jan Kees de Jager weer wel. En zo gaat dat door. Ik weet niet wat, uh, wat Giel nog meer op de plank heeft liggen. Maar wat vindt u? Moet dit spelletje kunnen of niet? Zometeen dus Peter R. de Vries, die zijn mening erover geeft. En Martijn van der Kooi, u bekent hem wel, politicoloog en binnenhofwatcher. En inmiddels op de Twitter komt van alles binnen. Thean Bender zegt mee eens voor de eigen portefeuille moeten ze alle ins en outs weten. Daarbuiten buitenom mogen ze een foutje maken. Blijven immers mensen. Uh, dat, dat is waar. Bart zegt, uh, hoezo moet de politie worden ontmaskerd? Nou, omdat ik denk dat het beter voor de politiek is en het gezag in de politiek. Mark Westerdorp uh, zegt Peter R. dat kan, maar dat hebben we gezien met Leerdam. En Johanne van der Veren zegt Eerdmans, schaam je. Uh, Wilco Veldhorst tot slot zegt Peter R. En, en Eerdmans, ja, dan zo eindig je bij WNL. Ja, zo is het ook misschien nog wel eens een keertje als je ontmaskerd wordt. Nou, we gaan, uh, we gaan uw mening horen. De eerste beller was Huip Bruinzeels. Goedenavond. Ja, goedenavond uh, Joost. Vertel. Uh, ja, ik zou het geen uh, Leerdammetje willen noemen, maar een, uh, een uh, Jan de Witje van die, uh, van, die, uh, van die commissie. Want er is er nog eentje, uh, circuleert er op inter internet op klokkenluideronline.nl waarbij uh, iemand zich voordoet als zijnde de advocaat van Wellink... waarbij hij het op een akkoordje wil gooien met uh, De Wit... om uh, Wellink uh, er positief uit te laten springen. En die man die gaat daar nog op in ook. Dus Aha. Dat, is nog, dat is nog veel meer dan een beetje dom meeswetsen. Uh, ja, uh, in Nederland doen we het niet graag, maar ik doe het wel gewoon. Dat, uh, die man is gewoon corrupt. Huip, en... je zegt de commissievoorzitter De Wit is, is in een megastrik uh, ge, ge, gevallen. Ja, dat is meer dan een megastrik. En uh, die man die is gewoon ontluisterend om te horen hoe die dan meegaat en meedenkt met de ad zogenaamde advocaten van, ja. uh, van Welling. Oké, okay, maar jij vindt het een goede, goede zaak dus, dat het gebeurt? Nou ja, en... ik vind het onluisterend, dus de, de, ja. ja, prima, de, okay. dan weten we waar we aan toe zijn. Die man kan je niet meer serieus nemen. Oké, okay. weet... dank Huip, Huip merci. Raymond Lux uit Arnhem. Ja, Ik ben. Ik ben, ik ben uh, het moet kiezen, dus ik ben tegen, ik ben het ja. niet meer eens. Um, is, straks durven politici helemaal geen vragen meer te beantwoorden. Kijk, dat het als een geintje gezien wordt, snap ik. Uh, iedereen maakt ons een foutje, dat kan gebeuren. Maar straks zeggen politici: Ja, ik moet eerst even 20 minuten nadenken. voordat ja. ik antwoord geef op een vraag. En wat is daar mis dan mee? We controleren. Wat is daar mis mee? Hans uh, van Mierlo zei het heel vaak: Ik weet het niet. Hij zei het wel heel erg vaak trouwens. Maar die, die zei het gewoon: Van joh, ik weet dat gewoon even niet. Je kan ook niet alles weten als politicus, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. En als je het niet weet, moet je het eerlijk zeggen. Maar er komt gewoon een moment dat politici geen antwoord meer durven geven op geen enkele vraag, omdat ze zich afvragen... is het nou een echte vraag of is het een rijntje? Word ik hier nou genept of niet? Dat is natuurlijk risicovol. Ja, ik denk als het nationaal voor je staat... dat je er toch wel vanuit kan gaan... Dat, dat, dat men niet met een spelletje van 3FM bezig is, snap je? Ja, Dus, maar, dus... kijk, zo'n spelletje is een spelletje. En uh, soms heb je wel iets te ver... Uh, de consequenties zijn dan vaak ontslag, niet meer serieus genomen worden. Ik snap dat allemaal. Mm. Uh, maar op een gegeven moment moet je toch ook kunnen zeggen... wanneer kan iedereen nog zien dat het een geintje is... en wanneer dreigt het een groter probleem te worden. Oké, okay, Raymond Lux, bedankt. U kunt bellen 081121. Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. My Life twittert, uh, ik vind het op zich schandalig. Maar het ontstaat door het falen van bijvoorbeeld de politiek. Hartger Brassen zegt, uh, wat zou het leuk zijn als uh, de PVV'ers ook mee zouden doen? Uh, ik begrijp niet helemaal waaraan, want Heerl Brinkman zat wel in een spelletje. Ad Lagendijk uh, zegt, uh, afzijken goedkope vorm van radio en tv. Het begon al met de Kenneth Camera. Uh, Alwin Leferberen, gaat hij mee of zegt hij nee? Uh, een grappig spel. Eens dus. Als je geen idee hebt waar je het over hebt, zeg dat dan gewoon. Precies wat ik zeg. Ik ben ooit trouwens luisteraar zelf een keer gebeld toen ik nog Kamerlid was. En ik dacht dat het de president van Oeganda was die mij belde. Met een heel verhaal. En ik zei, joh, dit is een onzinverhaal Ik geloof het gewoon niet. Maar Harry van Bommel, moet ik zeggen, van de SP, was daar toen wel ook uh, in uh, ingestonken. Uh, Maurice Bom uit Amsterdam. Goedenavond Joost. Dag. Uh, ja, ik ben het er, er uh, helemaal mee eens. Omdat het uh, toch wel tot uiting brengt uh, hoe in de politiek gelogen wordt. En uh, ja, dat gevalletje Nixon. Ja, het kan zijn dat je de krant niet hebt gelezen en niet weet dat hij dood is. Ja. Maar als het om een terrorist, terrorist, ja, bla, bla gaat. en je praat daarin mee, ja, dan moet je gewoon wegwijzen. Nou, dat was, en dit, dit, ja. soort dit soort mensen worden ook nog betaald uh, van belastinggeld, hè? En ja, dat klopt. vind ik het kwalijke van de zaak. Hey, en wat het is, wat jij zegt, Maurice, het is een groot verschil inderdaad tussen Leerdam en Van Gent, Dat vind ik ook. Uh, Leerdam die zelfs ja. uh, anderen erbij sleept als Dijsselbloem, zo'n vice-fractie, van joh, ik heb het al lang met hem besproken. Dan, dan ga je denk ik echt uh, heel, heel ver, heel diep. Ja. Maar, maar Van Gent, vind je dat zij nou beschadigd is, Ineke Van Gent? Uh, nou ja, ze kent uh, dat feit kent ze niet. En dat vind ik wel kunnen. Maar meepraten met iets waar iemand. Yeah. Uh, of waar nog nooit iemand van gehoord heeft. ja, dan, nee. dan houdt het gewoon op. Ja, oké okay Maurice. Bom, bedankt. Uit Amsterdam uh, kwam je en belde je in uh, 0800-1121. Uh, Sikkers uh, twittert mee eens. maar wel op eigen portefeuille. Uh, dan zegt Jungleback uh, Eermans, eens jokken en draaien moet niet kunnen maar dan moet straks ook echt iedereen naar huis ja dat is natuurlijk wel het risico want of mensen durven inderdaad niet meer voor de camera te komen of ze gaan inderdaad alleen maar ontwijkende antwoorden geven hè? misschien krijgen we wel helemaal geen oprechte politici meer is dat niet ook waar? ja ik probeer ook even het tegen, uh, tegenwoord uh, te prediken um, we kunnen eens gaan kijken Martijn van de Kooi is aan de lijn goedenavond ja, Martijn goedenavond Joost hallo vind jij, moeten politici in de val gelokt kunnen worden? ik vind dat het echt heilige plicht is van iedere journalist op het Binnenhof, dus ook de kwaliteitsmedia, om dit soort dingen te doen. Want uh, kijk, iemand zoals die John Leerdam, die dus inderdaad staat te liegen, dat er dingen zijn besproken in de fractie, die is totaal ongeschikt voor het vak van, van politicus. Maar dat vond hij zelf ook, hè? Want hij nou, heeft... Ja, dat heeft hij zelf wel toegegeven, ja. maar dat is uitgekomen door dit programma van Giel Belen. Ja. Wat je dus heel vaak ziet, is dat journalisten van uh, BNN of van de 3FM, dat die dit soort dingen doen. En de gevestigde journalisten, die doen het eigenlijk niet, want die hebben hele goede relaties. En ja. wat je ziet, waarom doen politici dit? Dat is omdat ze als eerste in de media willen komen. Dus ze zijn heel bang om uh, een moment voorbij te laten gaan uh, om niet, door niet te reageren. Dus ze reageren meteen op alles wat op ze afkomt. Zelfs als ze het niet gelezen hebben, als ze het niet kennen. Ja. En dan zie je dus ook dat iemand als Ineke van Gent op dit gebied... ...iemand die wel besluiten neemt over Afghanistan overigens... ...gewoon helemaal geen kennis van zaken nee. heeft. Nee, maar vind je dat dat komt natuurlijk door de heiligheid. Daar kunnen politici ook nee tegen zeggen. is, het, is ja. het, dat, dat, dat is... moeten ze ook doen. Dat... Kijk, als je, als je gevraagd wordt naar een situatie die je niet kent... ...en die je niet kan beoordelen... ...dan moet je als politicus zeggen... ...bel me over tien minuten of bel me over een half uur... En dan gaat het andere kamer nou, niet maar onderuit. Er is nog een heel simpel oplossing. Je moet meteen vragen als politicus, is dit waar wat u zegt? Is dit echt waar? En als, ja, nou, als maar, een Giel Belen voor ons doorgaat.. Kunnen we de link toe? Of, uh, of we kunnen ja. het even samen bekijken. Of zet de camera even uit. Ik bedoel. Dat is een uh, houding van ja. dat je ook als politiek, Ik weet niet hoe jij het deed hè, in die tijd, want jij stond wel bekend als dus iemand die meteen reageerde. Ik reageerde op, vrij vaak. Dit. Maar nou wat ik net zeg, ik werd ook een keer gebeld door de president van Oeganda. En mm -hmm. toen, toen heb ik ook gedacht van dit, dit, dit rammelt gewoon. Dit klopt, dit klopt ja. gewoon niet. Ja, maar ja, als, als ook je kritisch zijn op wat er binnenkomt. Tuurlijk, hè. maar je kunt ook ja. niet alles weten. Hè, want ik vond, Weet jij of Jimmy Carter nog leeft, Martijn? Uh, volgens mij leeft hij nog. Ja. Ja. En Ronald Reagan? Ronald Reagan niet meer. Nee, die nee, is dood. precies. Maar goed, ja. soms denk ik, ja. ja, nou, je twijfelt allemaal. Heel, uh, nee, dat valt me. Ik weet ook niet alles. Maar je moet soms... Kijk, zoals Ineke van Gent uh, gaat wel over het buitenlandbeleid, bijvoorbeeld. Ja, dat is weer een punt. Dus dan denk ik van, het is gewoon pijnlijk. Ze hoeft van mij niet weg. Uh, ze mag van mij nog uh, gewoon actief blijven. Ja. Maar iemand die dingen verzint en die ontmaskerd wordt, die dus in de po politiek zit... en gewoon eigenlijk een, een, een, een, een, een fantastisch... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk hartstikke goed dat dat, dat, dat uitkomt. Eigenlijk is het goed. En roep je nou ook de serieuze media op, Martijn? Om, om dit, nou, dit spelletje, in ieder geval dit, deze manier van in hoeft de val lokken? Het hoeft niet dit spelletje, maar nee. ik vind het wel goed als bijvoorbeeld een uh, kwaliteitsmedium een keer een onderzoek doet uh, waaruit blijkt dat politi politici bijvoorbeeld hun mail. Uh, niet eerst lezen en dan de journalist gaan bellen. Ja, hè? ja. Ik ja. bedoel, dat soort dingen. Dus, dus je kunt het ook nog wel iets fundamenteler doen, van, ja. uh, of hoe, hoe snel bellen, uh, bellen politici terug als ze een mailtje krijgen van een journalist van, uh, met, een, met een bijlage van twintig pagina's. Nee. Nou, dat is hartstikke interessant, want als ze ja. nou een minuut terugbellen, hebben ze het nooit gelezen. Oké, okay, Martijn van der Kooi, bedankt voor je commentaar. Hij is politicoloog en onze binnenhof-watcher. En uh, hij was er duidelijk uh, mee eens wat ik zeg. Ik vind dus dat politici ontmaskerd kunnen en moeten worden. Het is het is natuurlijk geen, geen prettig uh, aangezicht. Maar je kunt maar beter de politiek dan maar ja, zuiveren. Dat klinkt heel vervelend. Maar uh, toch ontdoen van, van, van mensen die inderdaad bewust liegen bedriegen. En de zaak, uh, ja, de zaak niet serieus nemen. Want dan kun je ook afvragen. Wat doen ze dan met, met andere zaken? Mensen die inderdaad uh, men, willen chanteren enzovoorts. Hoe gaan ze daarmee om? Dat is best een serieus punt. Pinnen Hendricks. Twitter het moet kunnen. Ze weten niet waar ze het over hebben. Ontmaskeren allemaal. Over het paard getild met belastinggeld. Uh, dat zegt hij. Uh, hij zegt ook uh, wat een drama. Liegen en betaald krijgen. Stakker erop, strakker erop zitten, meer spannende journalistiek. Um, Jan Hendrik van S zegt, je mag best van politici verwachten... dat ze niet spreken over iets wat er niet is. En Barret Beer die zegt, liegen zodat een ander gaat liegen... dat vind ik niet kunnen. Wat vindt u? Moet een politici ontmaskerd kunnen worden? Zoals onder andere Peter de Vries uh, heeft gedaan in het verleden... maar ook uh, Giel Belen nu laat zien. Ad van Dijk uit Gouda. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het er helemaal mee eens, Joost. Want ik uh, vind het gewoon echt niet kunnen uh, als je op uh, dergelijke positie zit... ...dat je uh, niet in tegenhandelt. Volgens mij vertegenwoordig je een groep mensen de, uh, waarvoor je gekozen bent. En als je een beetje een verhaal gaat vertellen zonder dat je inhoudelijk weet waar het over gaat... ...en mee gaat praten, ja, ja dan vind ik het prachtig. Ik, ik ben er ook heel makkelijk mee. Je moet die mensen gewoon acuut afserveren. Uh, als... Ik bedoel, ik... je hebt een uh, publieke functie, daar nee. word je voor betaald, terecht... En er wordt van jou verwacht dat je, uh, dat je daar integer mee omgaat. Nou, en, en, de politiek is al heel vaak ongeloofwaardig. En als je dit soort mensen op die positie zet, dan uh, horen ze daar niet uit. Nee, moet een politicus vaker zeggen, ik weet het niet, zoals Van Mierlo dat deed? Ik zie daar helemaal geen probleem in. Uh, volgens mij is het uh, juist uh, integer als je iets gevraagd wordt waar je echt niet weet... Uh, dan accepteert iedereen van, joh, uh, ik ga me erin verdiepen, ik kom daarop terug. En, en uh, ik vind het dus een kunst van de, on, uh, van de journalist, in dit geval uh, de DJ, dat maakt even niet uit, die dat soort dingen aan de kaak stelt. Prachtig. Ja. Het nee, moet meer gebeuren. moet meer gebeuren, zegt u. Oké, okay, dank u zeer, Ad van Dijk. Ik roep ook mensen op die het er niet mee eens zijn. Want er zijn vele mensen die zich laten horen... zeggen ja, het is een prachtig spelletje van Giel Belen. en het heeft ook een louterend effect voor de politiek. Uh, Spindokter NL die twittert... Herop Brinkman ontmaskerd als undercoveragent bij de PVV. Ja, dat is, ook, dat is ook een mooie. Overigens is hij inderdaad geen PVV meer, dus dat klopt. En Wilke Jansen twittert... eens mensen die een geintje strappen horen... niet in de politiek nog betaald te krijgen ook. Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. Annemie Ummels. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik moet een beetje denken aan... Uh, er is een spelletje op de... TV een tijd geweest waarin kinderen hele brutale vragen stelden aan volwassen mensen. En dit leidde vaak tot een uh, uh, soort uh, uh, beschaming bij ja. de oudere persoon, omdat ze niet voorbereid waren dat kinderen dit soort vragen zouden stellen. Ja. Nou, daar moet ik een beetje aan denken. Ja. Ik ja. zou het uh, pas leuk vinden als de betrokken uh, personen die uh, journalist uh, willen zijn, dat die zelf ook blijk gaven van enige kennis. En ik zou wel eens willen weten... Hoe zij uh, tot hun uh, grappig bedoelde vraagstelling komen. En of zij in een gelijkwaardig gesprek met de politicus uh, er blijk van geven dat ze een gelijkwaardige maar, uh, partner zijn. Maar Dan Vindt u het dan niet gelijkwaardig, zoals uh, Nee, het gebeurt? Het, het, het, dit, dit spelletje kun je nu een paar keer uithalen en dan zullen we zien dat in de toekomst uh, al die uh, besprongen politici zullen gaan roepen. Geen commentaar, geen commentaar. Nou, daar schieten we als burger helemaal niks mee op. Nee, dat klopt, maar dat zou je kunnen denken. De andere kant is, ja, we willen toch gewoon politici die integer zijn, die niet, die niet eromheen lopen te draaien en ja, ook niet uh, meelopen fantaseren de Nederlander of die weet of Sharon nog leeft. De meeste mensen nou, in coma, denken dat hij ja. al lang dood is. Want maar ben... een politicus is toch niet zomaar een, ja, met, met nou, een straat te maken? Ik heb het met schrijvers of kunstenaars die denken... ...goh, leeft hij nog of is hij dood? Tuurlijk, tuurlijk. Is niet meer Dat wil ik veel lezen. Nou, dat ben ik maar... met u eens. Maar John Leerdam, die wordt inderdaad op een, op een hele verneinige manier... ...wordt hij in de val gelokt. Nou, hij trapt er met boter en suiker in. Maar sterker nog, hij sleepte er van alles bij. Dat denk ik, die man, ja, dat, ja, dat is maar, toch... Ja, maar ik moest... Op ik moest echt ontzettend lachen. Ik dacht, dat heb je nou. Hè? Kijk nou in de kamer. Ik vind het gewoon een, een soort haantjesgedoe. Tegen elkaar opbieden wie het slimst ja. is. Ja. En uh, wilders wordt geprezen ge, dat je zulke leuke one-liners hebt. Ja, ik moet altijd denken aan een buitenredener. En die neem ik ook niet. Ik, van nee. een buitenredener verwacht ik niet dat je politicus wordt. Nee. En ik, ik hou niet van mensen die bezig zijn met one-liners. Nou, helder van... Ja. ja, ik vind het een beetje. Ik vond het een, een sneuventoning als het gebeurt. Oké, okay, mevrouw ja, Ummels, nou, dat, dat is ook een mening. Dank u zeer voor het bellen. Uh, ja, we proberen Peter Erdevries met man en macht te bereiken. Als u dit hoort, Peter Erdevries, uh, misdaadslaggever, bel ons even, uh, even op. Uh, want u heeft het nummer. Maar het, het, lukt, het lukt op de een of andere manier niet om contact te krijgen. Het is juist zo interessant om te weten wat Peter Erdevries van vindt dat politici op deze manier worden ontmaskerd. Zijn eerste reactie was bij John Leerdam uh, in alle vroegte toen. Uh, Mooi inkijkje in de politiek. En dat was het natuurlijk wel. En dat hebben we ook gezien wat de resultaten ervan zijn. Wat vindt u? Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. 0800 1121. Dan doet u mee. Martine Wachters. Martine, goedenavond. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, de vorige spreek had het over, uh, over uh, of mensen wel of niet weten of iets is gebeurd al of niet. Ik vind het eigenlijk helemaal niet relevant. Nee, ik vind het eigenlijk veel relevanter dat op het moment dat je iets niet weet, dat je daar met en geweten mee om kan gaan. Ja. Dat je er niet inderdaad van alles bij sleept. Gewoon als... eerlijkheid. Dus en duidelijkheid. Voor tref, en zeker voor politici. Ik zou zo graag willen dat ik ze kon vertrouwen dan. Precies. En als dat, hè, ja. Je mag van mij terug zeggen dat je iets niet weet. Dat vind ik heel prima. Maar ik heb eigenlijk nog een voorstel om het spelletje ja. van Spelen uit te breiden. Zeg het? Ik geef namelijk alle paar jaar golfles. Golfles? En ik heb. Ja, ik heb gemerkt, als je met mensen de golfbaan ingaat, dat je er heel goed achter komt of iemand betrouwbaar, geloofwaardig en dergelijk is. Oké. Okay. Ik weet niet of je op de hoogte bent, maar bij golf kan je jezelf een straf opleggen. Dus je bent ja, eigenlijk altijd je eigen scheidsrechter. En op het moment dat er iets ja. gebeurt wat jij ziet en je medespeler niet, dan zal je dus ook hè, je medespeler okay. moeten brengen. Martine... Ja, ik, we hebben Peter de Vries te pakken, dus daar wil ik even naartoe gaan. Maar zeer bedankt, je zegt meer politie op golfles. Nou, dat is misschien een oplossing. Aan de lijn nu Peter de Vries, misdaadverslaggever. En hij draait zijn handen, zoals u weet, niet om voor een paar strikvragen. Goedenavond, Peter de Vries. Ja, hallo. Dag Peter. Uh, ja, is dit de, de wanhopige zoektocht naar aandacht in de media door politici die leidt tot dit soort uh, brokken? Denk je? Ja, ik, denk, ik denk wel dat dat ermee te maken heeft ja, dat uh, politici zo graag willen scoren, zo bang zijn dat als ze zeggen dat ze iets niet weten of dat ze ergens geen mening over hebben, dat dan de concurrent gevraagd wordt en nou ja, dat dat op de lange termijn zeg maar, uh, stemmen zou kunnen kosten. Ja. dus Ze hebben het idee dat als er een microfoon of een camera voor hen staat, dat ze, dat ze gewoon wat moeten zeggen. Ze willen dan ook wel pleasen. Ze willen zorgen dat uh, de journalist tevreden is, dat hij daar wat mee kan. En ja, dat lijkt op het moment dat je, dat je eigenlijk uh, niet thuis bent op dat terrein. Nee. Maar werkt dit louterend, denk je? De manier waarop uh, het spel nu zo gespeeld wordt. De valstrik, de valkuil en... Uh, nou, ja, ik denk wel dat dit een discussie losmaakt en, en, en dat uh, kamerleden en andere politici bij zichzelf te raden gaan... van uh, ja, hoe, hoe, hoe sta ik daar, daar nu in? Ja. Hoe opereer ik daarin? En dat heeft een, een zuiverende, louterende werking, denk ik. Maar dat ik. kan ook gaan betekenen dat mensen hun, hun mond gewoon niet meer opentrekken en elke camera gaan ontdoen. Lopen, of alleen maar eromheen beginnen te... te de, el, elke nee, dat, is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Zolang je maar uh, hebt over zaken waar je uh, zelf verstand van hebt... dan weet je precies wanneer je een strikvraag wordt gesteld... of dat iemand je onzin voorhoudt of niet... En uh, ik denk dat dat de discussie alleen maar te goede komt. Ja. Maar het punt is nu juist dat ze zich over dingen uitlaten... waar ze dus helemaal geen verstand van ja, hebben. Bij Ineke van Gent was het juist haar eigen portefeuille notabene. Dat ging, dat ging juist ja, niet over Richard Nixon, maar wel over het buitenlands beleid en de, over Obama. Dat, dan dan, dan krap je toch achter je oren van... ja wie weet hè, als men dat niet eens uh, beheerst, blijkbaar. Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind wel dat er een verschil is tussen een vergissing maken en gewoon ja. een verzinsel uiten. Kijk, ja. Dat deze mevrouw niet paraat had dat Nixon al lang dood was... dat zegt iets over haar algemene ontwikkeling... en in die zin uh, is dat ook wel een soort van disqualificatie. Ja. Maar het was niet een verzinsel. Dat klopt. En in, in de zaak van, uh, van uh, John Leerdam ging het om regelrechte verzinsels. Die man zoog dingen uit zijn duim ja. die volstrekt niet waar waren. Ja. En dat is nog... Uh, Extra kwaad. Ja, natuurlijk. precies. Tijd voor Peter R. de Vries om de politieke arena alsnog te betreden. Als je dit nee, mee. Als... Helemaal niet. Dat is nee. Een, uh, gepasseerd. Een gepasseerd, station. Dat uh, gaan we niet doen. Meer. Maar je hebt er een duidelijke kijk op. Want het is wel. Je hebt het meteen ook laten weten. Dit, dit, is, dit is wel heel slecht voor het gezag natuurlijk van de politiek. Ja, als je kijkt naar de Telegraaf, goed, het is een krant. Maar die zegt vanochtend. En uh, enquête: alle politici kletsen maar wat. Uh, 79% zegt daarop mee eens. Hè? Ja, is... maar goed. Ik maak in de praktijk ook zelf wel mee dat. Dat je contact met Kamerleden hebt. En daar maak ik me dan ook wel eens schuldig aan. Hè, dat je tegen zo'n Kamerlid zegt van nou luister, we vragen jouw commentaar. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling hè, dat je een klein beetje zegt uh, van nou het is wel heel uh, wel heel uh, wel heel erg. Of uh, ja. hè, je, je ga ik werk van maken. En, en dat is een soort spel. Nou, dat heb je ook bij mij gedaan. Dat weet ik mezelf nog heel goed herinneren. Over de, toen Fortuin, de disket is van Vertuin. Toen zat je ook wel echt te spinnen bij mij op om een bepaalde reactie toen als Kamerlid Ja, natuurlijk, horen. Dat is een soort spel tussen de journalistiek en ja. de politiek. Maar daar, dat moet natuurlijk wel zo zuiver blijven dat het niet over verzinsels Precies. gaat. Maar dat er af en toe een ja, dat men het een, een wederzijds belang begrijpt. Uh, dat, is, dat is natuurlijk zo oud. Ja. Dat ik weet niet hoe. Peter R. Vries, bedankt voor jouw bijdrage... hier in de avondspits van WNL. Misdaadsslag even, hartstikke goed. Ook wel met de stelling eens. Je moet al wel een onderscheid maken tussen het Leerdam-effect, denk ik... en, en mensen die even niet weten of een casino wit nou precies 1,20 kost of niet. Dat ben, ik, uh, dat ben ik het ook mee eens. Komt veel binnen op Twitter. Daar kunt u op kijken via hashtag WNL, hashtag Eerdmans Robert Versteeg twittert. Politici moeten ook eerlijk zeggen, ik weet het niet. En dat is beter dan, dan liegen. Piet Driessen zegt, Eerdmans, mensen mogen weten dat ze media geld zijn... dingen verzinnen uit eigen belang en gewoonweg liegen tegen de gewone man... Uh, Laten we eens kijken, nog een, uh, even kijken naar de beller, Jannie Vos, goedenavond. Goedenavond. Vertel me even kort als je wil. Eh, uh, nou ja, doordat mevrouw van Gent uh, een vraag over de geschiedenis, wat toch eigenlijk met de geschiedenis te maken, niet, uh, niet wist, en ze maakt zich in Nederland sterk om uh, de koningin nou te laten verdwijnen, of in ieder geval minder macht te geven, mm. vraag ik me af heeft ze zich wel verdiept in onze geschiedenis... en weet ja. wat de koningin voor ons land betekent. Dat zijn ook dingen. Ja, Dus u bent het ermee eens, denk ik, hè? Als je dit, ja, uh... en bovendien, een referendum was ik nooit zo voor. Want ik denk, ik kies mensen waarvan ik verwacht dat ze deskundig zijn. Maar u bent veranderd van mening? Een gewone burger ja. stemt misschien vaak uit onderbuikgevoelens. De mensen in de Tweede Kamer verwacht je toch dat die... ...deskundig zijn ja. en een goed oordeel hebben. Daar je... dat twijfel ik nu ook aan. Oké. Okay. Ja, daar dus Vos... weet ik er zelf net zoveel van. Precies. Bedankt Janny Vos, we moeten stoppen. De uitzending loopt ten einde. De andere bellers, die moet ik teleurstellen. Maar er is uiteraard morgenavond weer een nieuwe avondspits. Straks gaat kunststof verder. Daarin is Leonard Ordenstein te gast. Hij schreef onder andere het boek De Jonge Fortuin. Morgenochtend is WNL er weer vanaf 7 uur op Nederland 1... ...met een nieuw programma van Vandaag de Dag. Waar even Jinek en uh, Merel Westrijk samen de presentatie zullen doen. Morgenavond, zoals gezegd, een nieuwe avondspits een nieuwe mening van de dag op Radio 1. Ik wens u een heel fijne avond en namens het hele team graag weer tot morgen. Sport op Radio 1. Zometeen om 8 uur de Eredivisie, de Graafschap Utrecht... ...en het doelpunt van de Graafschap... ...TVV Vitesse... ...doelpunt, ja, tegelijk maken, 8, 8... ...en ADO Groningen... Dan komt Bakuna, daar is het 2-0... En er was langs de Lijn, zometeen om 8 uur... ...Radio 1, het nieuws van alle kanten...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 Zusters, martelaressen, poetsengelen en dominees. Gepassioneerd, krachtig en inspirerend. Van kluisenares tot non en van de heilige Barbara tot majoor Boshart. Vrouwen voor het voetlicht. Nu te zien in Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Zorg dat je iedere dag plezier beleeft. Ondanks deze moeilijkheden. Want in het leven opgespaarde rijkdom is voor de doden... Niets meer waard. Toneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van IJsgilos. Tot en met 28 april. Doodpaard.nl. Dit is Radio 1.